10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rond deze tijd doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het liquidatieproces. Het Openbaar Ministerie heeft tegen zes van de elf verdachten levenslang geëist. Het proces heeft vier jaar geduurd. Voor het eerst heeft het OM een deal gesloten met een crimineel... die een moord op zijn geweten heeft, kroongetuige Peter Laes. De aanklacht tegen de elf verdachten is op zijn verklaringen gebaseerd. Philips heeft nu zo goed als alle consumenten-elektronica verkocht. De Japanse Funai koopt voor 150 miljoen euro aan audio- en videoproducten... zoals cd- en mp3-spelers, dvd-spelers, koptelefoons en andere accessoires. De televisieafdeling was al verkocht. Volgens philips topman Frans van Hout is de verkoop een logische gevolg... van de veranderingen in de manier waarop mensen met elektronica omgaan. Consumenten gaan steeds meer hun computer gebruiken... Voor, of een telefoon voor uh, entertainment... Wij zijn er wel in geslaagd om te zorgen dat die business winstgevend bleef. Maar het past minder goed in de strategische toekomst van Philips... waarop wij ons willen concentreren op gezondheidszorg... en duurzaamheid, medisch verlichting en consumentengezondheidszorg. Het concern heeft in het vierde kwartaal een netto verlies geleden van 355 miljoen euro. Dat is het gevolg van de boete die Brussel vorig jaar aan het bedrijf heeft opgelegd voor verboden prijsafspraken. Over het hele jaar gezien maakte Philips wel winst. Burgemeester van Aartsen noemt het jammer dat koningin Beatrix op termijn uit Den Haag zal vertrekken. We zagen haar hier geregeld in de stad en ze was bij de inwoners enorm geliefd, zei Van Aartsen. Beatrix verhuist naar Drakenstein in Lage Vuurse, Maar Van Aertsen is niet bang dat de band van de stad met de Oranjes minder zal worden na haar vertrek. De koning zal hier in de stad werken. Bos staat ook in de stad, daar zal zich ook heel veel afspelen. Dus wat dat betreft verandert er voor Den Haag helemaal niets. En we hebben de grote verrassing dat op enig moment ook de koning geheel naar Den Haag komt. Maar de Hofstad is en blijft de Hofstad. Na 30 april zullen Willem-Alexander en Maxima voorlopig op landgoed De Horsten in Wassenaar blijven wonen. Maar op een later moment zullen het gezin dus in Huis en bos gaan wonen. Voor de kust bij Jemen is een schip onderschept met wapens, explosieven en geld aan boord. Het vervoerde onder meer raketten waarmee vliegtuigen uit de lucht kunnen worden geschoten. En ook was er materiaal aan boord om bommen mee te maken. De Jemenitische autoriteiten kregen bij de operatie hulp van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikanen zit Iran achter de smokkel... en was de lading bestemd voor militanten in Jemen. Dan het weer nog. Veel bewolking en periode met regen. Veel wind en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en nog iets zachter dan vandaag. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is op de meeste wegen voorbij. Er staan nog files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knopend Del 2 kilometer. Daar staat een auto stil, de is dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor knopend Raasdorp 2 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag-Maliveld 2. A50 arnhem Os voor knopend Ewijk, 4 kilometer. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 4 kilometer.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 Wat moet je doen om een kroning rustig te laten verlopen? Hans Wiegel was daar in 1980 als vicepremier en minister van binnenlandse Zaken voor verantwoordelijk. Hebben we een leger om de defensieindustrie overeind te houden of is het andersom? Het is een beetje alles wat ze kunnen maken, alles wat er aan techniek ontwikkeld kan worden. Dat moet dan ook gekocht worden, er gaan enorme bedragen naartoe. De laatste reacties uit Den Haag, terwijl de ministerraad over een minuut of 25 gaat beginnen... en het ochtendhumeur van Mart Smeets. 6,5 over 10, dit is het vervolg van Cairo Goedemorgen Nederland. Veel lof voor de aftredende vorstin, koningin Beatrix. Hoe anders was dat bij de inhuldiging op 30 april 1980 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam? Hans Wiegel, toen minister van Binnenlandse Zaken en vice-minister-president... zat op de tweede rij in die Nieuwe Kerk... en hoorde hoe de rellen en onrust steeds dichterbij kwamen toen. Meneer Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw En wat dacht u toen? Nou, je hoorde al van tevoren iets eh, van. En eh, een aantal maanden daarvoor heeft het toenmalige kabinet waar ik minister in was. Natuurlijk als een van de commissies die toen werden ingesteld toen de troonsoverdracht aan de orde was. Ook een club ingesteld van ministers en andere autoriteiten. Om ervoor te zorgen dat er allerlei noodzakelijke veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Welke waren dat toen? Uh, nou, eh, het hele top was erbij. Dus niet alleen de de van Amsterdam... en de commissaris van de Koningin... en de procureur-generaal... maar ook een aantal departementen... Binnenlandse Zaken, de Justitie, Defensie... want je moest toch... Amsterdam, dat was toen al bekend... Hè, denk aan de rel in de Vondelstraat... ja, daar was uh, een onderhoudse oproer. Ja. En, uh, geen woning, uh, geen kroning was precies, het motto toen? en dat werd op die dag... Uh, de uh, troonsoverdracht op 30 april... werd tot door uh, de Amsterdamse radio uh, opgejuind. Hè, dus... Uh, nou, het was, uiteindelijk is het op het kantje boord uh, goed afgelopen en dat kwam... Vooral natuurlijk door uh, de inzet van uh, de politie. Ja. De leiding van de politie niet alleen, maar ook al die gewone agenten. Sommige agenten te paard. Ze zo'n paardenval hebben gebracht, dat staat me nog op het netvlies. Maar het was gewoon een totale rotzooi. Maar ja. gelukkig is men niet, dat was uh, de, zeg maar de bottom line van het beleid. We konden niet op de Dam uh, terechtkomen. Dat nou, maar dat scheelde weinig. Geweest. Dat u, u had allemaal verschillende veiligheidsringen destijds. En uh, de binnenste veiligheidsring was de Dam. Maar ja. daar waren ze wel vlakbij. Zeker. Wat waren de geweldsinstructies eigenlijk voor de veiligheidsmensen die die dan moesten beschermen? Nou, daar zeg ik niet zoveel over. Maar in ieder geval was wel voor de ministers eh, heel erg belangrijk dat we toen met eh, de politie hebben afgesproken. en ook met het leger: van doe er alles aan om eh, ervoor te zorgen dat er geen doden vallen. Dus schieten eh, niet. Uh, tenzij natuurlijk uit uh, zelf, uh, zelfverdediging. Dus we hebben dat toen heel zorgvuldig gedaan. Want als er natuurlijk een aantal mensen uh, uh, ter dood zouden zijn gekomen... dan was het natuurlijk voor, niet alleen voor het land... maar vooral ook voor de nieuwe koningin. Dat zou natuurlijk een verschrikkelijk slecht begin zijn. Hè, waar ze uh, ongetrouwd ook zeer bedroefd over zou zijn. We hebben toen dus, vind ik de mensen, zeer zorgvuldig gehandeld. Ja, uh, maar niet het hoogste geweldspectrum, zou ik maar zeggen. In de opdracht aan de binnenste ring. Nee. Uh, ja, tenzij zelfverdediging, maar uh, ervoor te zorgen... Uh, zo met zo min mogelijk kans dat er dodelijke slachtoffers zouden vallen. Juist. Met andere woorden, u zegt eigenlijk... het was een enorme rotzooi, het is eigenlijk maar net goed gegaan toen. Zo is het. En dat brengt ons bij de dag van vandaag. Want als wij nu, uh, ik zei het eerder al deze uitzending... een feestje op een strand organiseren... of uh, iemand uh, uh, plaatst per abuis iets op Facebook... dan ontstaat er ook een enorme rotzooi. Uh, is het... Is het te doen om in de hoofdstad anno 2013 zo'n kroning uh, met maximum aan veiligheidsmaatregelen rustig te laten verlopen, denkt u? Nou, rustig uh, weet ik niet. Er zal hier en daar misschien iets zijn. Maar de tijden zijn toch veranderd. U zegt terecht van uh, sommige geweldsexplosies uh, in Nederland, die hebben we. Maar er is toch een andere sfeer. En uh, er is uh, met name ook een sfeer, dat was toen 1980 toch een beetje afwachtend. Maar er is uh, toch de sfeer van, ja, deze koningin heeft het buitengewoon goed gedaan. Iedereen, links of rechts, heeft respect voor datgene wat ze gedaan heeft. Ik denk dus dat het heel goed te managen is... Dat moet Ronald Plasterk als eerste in lijn gaan doen, als verantwoordelijk minister van binnenlandse Zaken? Ja, en natuurlijk. Vooral ook in overleg met de burgemeester en met de procureur-generaal en met de departementen die in charge zijn. Ja. U was in 1980 vicepremier, ik zei het al, en minister van binnenlandse Zaken. Toen de, kroons, de troonsafstand toen werd aangekondigd, was er ongetwijfeld ook een extra ministerraad, net zoals vandaag. Ja. Wat wordt daar eigenlijk besproken? Nou, daar wordt in wezen liggen er natuurlijk allerlei blauwdrukken al klaar en zo kunnen nu het huidige kabinet gewoon die oude blauwdrukken uit de kast halen. Want zo'n plan eh, dat wordt heel zorgvuldig voorbereid al een hele tijd van tevoren. Dat moet ook, want je moet niet voor verrassingen komen te staan. Hè? Als het staatshoofd bekend maakt dat het aftreedt, dan weet je dat. Eh, ja, dat is een moment, dus eh, daar moet je op geprepareerd zijn. Ja. En eh, ongetwijfeld zal het nu zo zijn dat eh, misschien kiest men wel dezelfde lijn, dat men een aantal groepen van ministers uh, uh, instelt. Want niet alleen de veiligheid, maar ook allerlei andere aspecten... moeten ook in overleg met het koninkrijk heel zorgvuldig uh, worden behandeld. En uh, ja, daar gaat men gewoon in de gang. Is dit een bestuurlijke nachtmerrie als je zoiets moet organiseren nee? eigenlijk? Nee? Helemaal niet. Is het, is het het hoogtepunt geweest van uw uh, uh, ambtsperiode als minister? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Oh ja? Ja. Ja, het was een raar hoogtepunt, want we zaten in de kerk... Eerst natuurlijk op het paleis, waar eh, eh, de eh, koningin, eh, ja, zeg maar, de acte van applicatie zal eh, tekenen. Dat was een, dat is een hele kleine kring. Er uh, was ook wel een mooi uh, grapje ook nog bij dat minister de Ruiten van Justitie was op die dag jarig. Die kreeg ook een grote koek van uh, Koninklijke Riaal mee. Dat was een heel ontspannen moment. Nou, toe naar de kerk. Maar dan hoor je daar het geroezemoes, Hoorde je daar uh, buiten. Dus ik ben zodra de bijeenkomst officieel was afgelopen onmiddellijk ook naar het hoofdbureau van politie gegaan om daar met uh, de politieautoriteiten van gedachten te wisselen en ja. de zaken door te nemen. Want dat was uh, de tijd dat je nog geen mobiele telefoon had. Nee. Uh, dus u had, kreeg niet per sms uh, nee. dingen binnen, u had geen oortje in, dat bestond nee. allemaal niet. Dus nee. terwijl u in die kerk zat en, dat, en, die, en die ellende buiten hoorde, dan wist u eigenlijk niet precies hoe het eraan toe ging. Nou, je hoorde een zodanig lawaai dat je dacht, nou, uh, dit is wel uh, heel erg heet aan het worden. Dus u maakte en... zich toen zorgen? Nee, natuurlijk ja. ja. Net en, goed gegaan, zei uh, Ik ben toen uh, naar... Uh, wat ik zo pas ook zei, naar het uh, hoofdbureau gegaan, hebben we van daaruit hebben we alles gevolgd. Maar ook s'avonds laat, toen mijn vrouw en ik uh, naar huis gingen, ook dat uh, zal ik nooit vergeten. En we dus uh, richting de uh, uh, reden. Uh, toen kwam er een golf van mensen aan rennen, bewapend met van alles en nog wat. En dankzij de uh, uh, attentheid van mijn chauffeur, daarvoor worden ze ook getraind hebben we toen met een enorme vaart achteruit gereden... Dan hebben we onmiddellijk een hele scherpe bocht kunnen maken, net op tijd. Hè. Anders hadden ze die auto uh, van ons en dan ook nog met mijn vrouw uh, erin. Uh, nou ja, mijzelf is dan weer een beetje anders... Uh, hadden ze die uh, opengebroken en weet ik veel wat uitgesproken. Dat was een woeste menigte. Dus u bent toen ook ten nauwe nood zelf ontsnapt? Nou, dat is wel, dat, nou nee, ik hoef er verder niet zoveel over te zeggen... maar het ja. zegt iets over wat de sfeer was. Ja, zeker. Um, dan nog even naar de politieke kwestie. Want er is, uh, zei ik ook al eerder deze uitzending... U gaat, er gaat nog een telefoon, geloof ik? Ja, het is niet vanuit Soesdijk, kan ik <laughs> mij meedoen. De oh ja, Soesdijk zit ook niemand meer, nee, toch? dat is leuk. Ja. <laughs> uh, er is uh, in de politiek natuurlijk heel veel gesproken de afgelopen tijd... ook over de rol van het staatshoofd bij de formatie... en over het wijzigen van de grondwet, de rol van het staatshoofd. De, de, de nieuwe koning uh, heeft al aangegeven dat hij, uh, dat hij minder zin heeft... om zijn taak te vervullen als het alleen nog maar een ceremonieel koningschap ja. uh, uh, zou zijn. Wat is ja, u eigenlijk uw, uw, uw oproep aan de politiek in dat... Uh, Kader? Nou, eh. Uh... Ik denk dat het gewoon verstandig is volgens de regels die er nu zijn... en de, wet die, de wetgeving die er nu is, gewoon uh, aan de gang te gaan. En ik denk ook dat de regering dat zal doen. Want er is ook al bekendgemaakt, uh, dat wordt niet zomaar bekendgemaakt... dat de nieuwe koning ook voorzitter van de Raad van State blijft. Ja. Uh, en bij zo'n kabinetsformatie, meneer Kokkelman, u hebt er al heel veel meegemaakt... weet je het toch nooit, nu is het zo pas de Tweede Kamer aan zet geweest... Maar er kan best een keer een kabinetsformatie komen waar die kamer er helemaal niet uitkomt. Want dan moet men toch weer naar huis ten bossen. Ja, met andere woorden dat u zegt eigenlijk blijft het zoals het is en dat is maar goed ook. Ik denk het ook. Ja. Ja. Tot slot, de koningin heeft dus gisteren aangekondigd de troonsafstand te gaan doen. Wat is eigenlijk het meest memorabele moment met het staatshof dat u in uw ontmoetingen met haar is bijgebleven? Ja, verschillende momenten. Een, een zeer opgewekt moment was het, uh, het bezoek, samen met de hele familie, uh, aan Friesland. Eerst naar Vlieland, ontzettend ook met de, de jongens gelachen toen. En daarna naar Sneek, ook, uh, uh, de komst van uh, uh, de koningin in andere situaties die ik heb meegemaakt. En ik geloof ook dat dat hier en daar aan de kant staat. Uh, de commissaris van de koningin moet ook uh, geregeld naar de... ...naar het Staatshof toe. Ja. En de koningin zat dan, dat kan ik wel vertellen... Eh, ...met een enorme bloknoot... ...volgeschreven, handgeschreven... ...met allemaal hele moeilijke vragen... ...die ze ongetwijfeld had. Maar de verhouding was toch zo... ...dat op een gegeven ogenblik ...toen de majesteit uh, mij vroeg... Uh, meneer Wiegel, hoe is de situatie in Friesland? Hebben ze gezegd, zet alles volledig onder controle. <laughs> nou, dus uh, dat was, altijd, was ook altijd plezierig. Dus uh, ze kennen de zaken maar, en ze, je kon ook heel veel plezier met haar hebben. Hans Wiegel, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, oud-commissaris van de koningin, oud-VVD-leider, oud, oud premier. Nou, wat, nog niet meer allemaal. <laughs> <laughs> ja, maak er wat van. <laughs> maak er wat van. <laughs> maak wat van de dag. Ik dank u zeer. Jo, dag, meneer ja. Kokkerman. Met daag. veel plezier gedaan. Dank u, dag.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 Ja, je kunt voor de wapenindustrie lobbyen... maar er zijn ook organisaties die er juist tegen lobbyen. Wat is het belang van de defensieindustrie voor Nederland? Gewapend met microfoon gaat verslaggever Hans-Jaap Melissen op pad. De wapenindustrie in Nederland... of beter misschien de defensie- en veiligheidsindustrie. Omzet 3 miljard, waarvan ongeveer de helft voor de export is... De sector is de laatste tien jaar flink gegroeid. Maar dat is nu wat afgeremd, zegt directeur Cent van Vliet... van de overkoepelende organisatie van die Defensie- en Veiligheidsbedrijven, NIDV. Het um, is globaal redelijk stabiel de afgelopen uh, jaren. Uh, je ziet eigenlijk uh, twee minnetjes bij de grote investeringen en grote projecten... En je ziet een, een, een groeisegment bij nationale veiligheid. Dus politie, eh, bescherming van havens en uh, luchthavens. En je ziet ook een, een groei ten aanzien van het uitbesteden van diensten door, door de overheid. Deze organisatie zit in een band vlakbij het Binnenhof en lobbyt dus voor de wapenindustrie. Maar er is ook een tegenhanger. De campagne tegen wapenhandel. De naam zegt al genoeg. Die organisatie schat dat wereldwijd 400 miljard wordt verdiend... met de handel in wapens. En Nederland staat dus in de top 10, zegt Wendela de Vries... van deze campagne tegen wapenhandel. Nou, het wisselt natuurlijk een beetje ja. per jaar. Met een grote orde zit je meteen weer wat hoger in de top 10. Uh, de zesde, zevende, achtste, zo gemiddeld. Nou, staat er natuurlijk voorop. Dan Rusland, uh, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië. Duitsland is van Europa de grootste exporteur. En dan uh, komt Nederland. Soms staat Nederland boven Groot-Brittannië... Hoe komt dat? We zijn gewoon goede handelaars, denk ik. Er uh, wordt veel uh, energie gestoken in handelsmissie, helpt de overheid ook flink aan mee. Soms sturen we iemand van het koninklijk huis om de boel wat, uh, wat soepeler te laten verlopen. En we verkopen hele dure spullen. Die ranglijst is op, op grond van, van uh, financieel volume van de export. En Nederland verkoopt gewoon hele dure spullen. Je zou zeggen, dat is toch allemaal mooi: handel, Nederland verdient geld. En u bent tegen. Campagne tegen wapenhandel. Kijk, het is niet zomaar handel. Wapens zijn, niet, niet zijn geen, geen bloemen of zo die je, die je zomaar exporteert. Ja, ze maken heel veel uit voor de, voor de vrede en veiligheid in de wereld. Ze spelen een rol vaak bij mensenrechten schendingen. Vorig jaar in de, in de Arabische lente zijn uh, in Bahrein zijn ingezet tegen de bevolking... die door Nederland verkocht waren. Tweedehands panzenvoertuigen gekocht van het Nederlands leger. Nederland heeft ook heel veel panzenvoertuigen verkocht aan Egypte. Het zou heel onlogisch zijn als de Nederlandse... Uh, ...panzervoertuigen niet waren ingezet. Maar u bent eigenlijk tegen wapens... Uh, ...die worden gebruikt tegen de burgerbevolking. Maar als Nederland wapens levert aan een land... ...waarmee gewoon, ja, gewoon zeg maar dan al, hè, oorlog wordt gevoerd... ...dan mag het wel? Er worden veel meer wapens verhandeld in de wereld... ...dan enige reële dreiging... Uh, uh. Legitimeert. Uh, het is een beetje alles wat ze kunnen maken, alles wat er aan techniek ontwikkeld kan worden, dat moet dan ook gekocht worden. Er gaan enorme bedragen naartoe. Um... Zegt u eigenlijk, ja, we hebben steeds meer een leger om de defensieindustrie uh, werk te bezorgen? Ja, voor een deel is dat denk ik zo. Er is een opdracht van defensie uh, pas geleden een rapport uh, gemaakt door het instituut van Rob de Wijk... Wat onder meer zegt, wij moeten een leger in stand houden omdat het zo goed is voor onze defensieindustrie, die zo goed is voor onze technologische ontwikkeling. Het is natuurlijk een ontzettend rare redenering. Dat je... Het is een omgekeerde wereld, daar. Dat lijkt mij wel. Bovendien is het de vraag of het waar is, want uh, het is nou niet zo dat er nou. Zeg maar, vroeger was het wel erg zo dat vanuit Defensie veel spin-off kwam naar de civiele economie. Maar tegenwoordig zit het ook heel vaak heel erg andersom. Dat de uh, militaire uh, industrie zijn informatie haalt uit bijvoorbeeld de uh, civiele informatica sector. Maar Matt Herbe, lobbyist voor de Defensie-industrie in Nederland, is het daarmee niet eens. Zo bleek al in de vorige aflevering van deze serie. Hij illustreert het belang van de defensieindustrie met een voorbeeld uit het buitenland. Kijk naar uw eigen apparaatje, Nokia. Hoe is het mogelijk dat Nokia uit Finland komt? Een klein land met vijf miljoen mensen. Omdat Finland als neutraal land tijdens de Koude Oorlog altijd zelf moest zorgen voor zijn eigen spullen. En dat is de reden dat Finland en Zwitserland high-tech landen geworden zijn. Zweden ook, high-tech landen. En wat dat betreft is, is, is, is het feit dat de vrede is uitgebroken in Finland zogezegd, dat ze nu meer bang hoeven te zijn voor de Russen, is voor hun industrie niet zo leuk natuurlijk. Want daardoor gaat er minder geld naar innovatie in Finland. Morgen ga ik in deze serie op bezoek bij... Ja, zo klinkt hij. De klapschaats, de maker daarvan. De enige echte... Want hij vindt wel meer dingen uit, ook voor Defensie. Morgen dus, een nieuwe bijdrage van Hans-Jaap Melissen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Karo via goedemorgennederland.karo.nl Straks Ronald Venetiaan, oud-president van Suriname... over zijn ontmoetingen met koningin Beatrix. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Mart Smeets. Onze koningin is een held. Gisteravond om zeven uur reden er nog auto's over straat. Ik hoopte heel erg dat de mensen die in die wagens de radio aan hadden... ook een nieuwsrubriek op hadden staan. Anders was er serieus sprake van majesteitsgennis. Ze had twee ringen om en twee armbanden. De coiffure was als van ouds. haar blik mooi en ook rustig. En op het laatst voelde, ja, voelde je dat haar stem even trilde. En dat laatste was zo mooi. We... De Nederlanders wentelden ons in opperst geluk in ons zo prettige vaderland dat onder haar moederlijke leiding zo'n leuk land is gebleven. Vervolgens mochten pelotons-BN'ers hun jubelzinnen uitspreken en dat was allemaal zo verschrikkelijk logisch en ook weer zo prachtig Nederlands. Het paste bij ons. Er werden karrenvol lof in Den Haag leeggegooid. Het hield niet op met schouderklopjes. En helemaal nergens kon je ook maar één nanogram kritiek horen of voelen. Zo'n vrouw dus van stavast met inzicht voor werkelijk alles in ons leven. Een vrouw die ons voorhield dat we normen en waarden hadden geleerd van onze ouders en dat we die niet moesten weggooien. Een vrouw die legertjes republikeinen tot bijna nederigheid en knikkend zwijgen dwong, hield op maandag ons allen in een soort van warme omhelzing. Zelden hoorde, zag en voelde ik zoveel respect voor iemand die wij wel alle kennen, maar eigenlijk ook niet kennen. Maar ze is van ons, ze is onze koningin en ze heeft het zo goed gedaan. Ze zweefde al die jaren boven onze levens... en zag toe dat we alle Hollander en Importhollander bleven en werden... met onze eigenaardigheden en onze typische en soms zo saaie eigenschappen. Iedereen heeft nu zijn Beatrix-moment. Vele gelukkigen mochten dat gisteravond al tonen. Nu de mijne. Ooit stond ze ergens koningin te wezen. Om haar heen volwassenen en ergens ook een kind, een kleinkind... Beatrix, onze koningin, liep langzaam rond de aanwezigen. Er kwam een moment dat het kleine kind contact zocht en in den blinde, want wist zij veel wie naast haar stond, haar hand omhoog stak. Beatrix keek niet eens naar beneden. Ze knikte anderen toe en sprak door, maar liet haar hand zakken en ze pakte de hand. Dat mag je nog eens koninklijk gevoel noemen. Waar je gisteravond en vanochtend ook was, je wilde even je hand omhoog steken. Ik in ieder geval. En daarom heb ik zo'n ronkend, prettig ochtendhumeur. Leve de koningin. Mart Smeets, morgen. Het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is vijf voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Suriname, waar Ronald Venetiaan in zijn hoedanigheid als president... de koningin diverse malen ontmoette. En aan NOS-correspondent Harman Boermboom vertelt hij... hoe hij zich het Nederlandse staatshoofd herinnert. Nou, ik heb haar leren kennen als een vrouw die uh, warmte... Geeft, zowel aan de personen met wie ze bezig is... als de landen, in elk geval aan Suriname... als iemand die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen... en die met respect omgaat met de zaken waarmee ze te doen krijgt. U hebt haar meerdere malen uitgenodigd... of in ieder geval aangegeven dat ze van harte welkom was in Suriname. Ze is nooit gekomen. Uh, ja, wat de achtergrond daarvan is, uh, weet ik niet. Uh, wij zijn uitgenodigd geweest voor het staatsbezoek. We hadden er heel graag welkom gegeten, maar het is er niet van gekomen. Waarom niet? Dat zal de Nederlandse regering wel weten. Ik weet het niet. Was er een politieke aanleiding voor, denkt u? Ik weet het niet. Ja, ik weet het uh, gewoon niet. Uh, het is natuurlijk mogelijk dat de omstandigheden van de jaren of wat dan ook, dat die een rol gespeeld hebben en misschien nog een rol spelen... Uh, maar ik weet het gewoon niet. U noemde de jaren tachtig. Ligt het voor de hand dat koning Willem-Alexander Suriname wel gaat bezoeken op korte termijn? Ik weet het niet. Er, er is natuurlijk uh, sprake van een nieuwe generatie. In Suriname uh, zien we dat er nieuwe generaties zijn die heel anders kijken tegen de ontwikkelingen uh, uit die jaren. Dus misschien dat ook uh, vanuit Nederland er een nieuwe generatie die op de troon uh, anders zal kijken naar de ontwikkelingen van die jaren. Maar ik weet niet of uh, natuurlijk uh, de koningin uh, persoonlijk daar uh, zo'n invloed op heeft gehad. Wat ons bekend is dat uh, de verantwoordelijkheid nog altijd uh, bij de ministers, de premier en de ministers in het kabinet uh, berust. Wat zou koning Willem-Alexander moeten doen om de relatie tussen Nederland en Suriname te verbeteren? Nou, respect gewoon opbrengen. Uh, niet minder, en, maar ook niet meer dan dat. Hè? Uh, dus uh, ik denk dat met de tijd de oplossingen wel zullen komen. Al dus Ronald Venetiaan, oud-president van Suriname over koningin Beatrix. En hij gaf het interview aan NOS-correspondent Harmen Boerboom. Twee minuten voor half elf. Elk moment kan in Den Haag de extra ministerraad beginnen. Marcel Bril, zijn er... Is iedereen binnen? Nou, nog niet iedereen. Maar wel heel veel ministers zijn uh, inmiddels aan het uh, binnendruppelen. Ik kijk nu naar de rug van Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. Die staat een uh, ploegje collega's te woord. En um, de meeste zijn dus al wel binnen, zoals ik zei. Um, ik heb uh, um, Edith Schippers gezien, die hebben we ook gesproken. De minister van Volksgezondheid en Sport. Ook Ivo Opstelten heb ik gezien. En uh, ook Frans Timmermans, dat is de minister van Buitenlandse Zaken, kwam aan eerder. Al uh, iets eerder al vanochtend. En hij zei dat het er ook best wel veel gaat veranderen, nu de mededeling door de koningin is gedaan. We hebben allemaal. Heb ik ook onze agenda al gepland uh, voor uh, april. Ik heb zelf ook een aantal bezoeken in het buitenland gepland. Dat moet ik nu ook gaan herzien. Dus in die zin, uh, ja, is het is een hele carousel, als u het, ja. het zo uh, wilt formuleren. Historisch uh, moment. Ik heb het uh, gisteren, ik was in Eindhoven, gisteren uh, gezien, prachtige toespraak van de, van de koningin en van de minister-president. Ja, ik was, toch wel, ik was ook wel ontroerd. Waar was u ontroerd hoor? Nou, toen ik de koningin zag en hoorde. Ja, het is toch een enorm historisch moment. Wisseling van het staatshoofd. Uh, ja, de koningin doet afstand en de koning Willem-Alexander komt eraan.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 Natuurlijk weet ik dat aan de andere kant ook een nieuwe generatie staat te trappelen. En dat natuurlijk weer op hele eigen wijze gaat doen. is ook leuk. En toch vind ik het jammer om van deze koning in afscheid te nemen. En straks met de koning op de tribune? Ik weet het niet of de koning dan nog naar de tribunes gaat. Maar het zou wel leuk zijn als zijn sport had, als hij als koning ook die sportwedstrijden nog kan blijven bezoeken. Ja, daar droomt hij van natuurlijk. Nou, ik weet niet of ik ervan droom, maar het zou natuurlijk leuk zijn. We hebben een hele enthousiaste sportprins uh, gehad. En ik, ik hoop dat de koning uh, ja, die liefde niet zal uh, verliezen. Jeroen Dijsselbloem liep net ook langs de minister van Financiën. Um, en ook Stef Blok. Uh, is nu aan het praten met collega's. En Edith Schippers, die hoorden we natuurlijk als laatste. die ook nog over het sportelement uh, sprak. Nou ja, straks, dus inderdaad, die extra ministerraad. waar gepraat gaat worden. wat er de komende tijd gebeuren moet. Uh, en ik verwacht wel dat uh, daar nog wat mededelingen over komen. vanuit het kabinet. En ik denk ook wel dat Mark Rutte daar nog een rol in zal spelen. Dus wellicht horen we nog meer van hen. Uh, over wat er de komende tijd gaat gebeuren. want daar willen ze nu nog niet zoveel over kwijt. Marcel Bril vanaf het Middenhof. Binnenhof, dankjewel. Het is half elf geweest. Hoogste tijd om uh, te schakelen met de man die nooit uit het kielzocht van de koningin weg te slaan was op 30 april. Jeroen Wielaert, goedemorgen. Goeiemorgen Sven. Ja, veel met u meegemaakt en uh, ik hoop het ook mee te maken met uh, de koning. We zitten in Den Haag uh, bij het aantreden van die nieuwe generatie om te praten over de zorg voor de ouderen. Maar eerst het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Eerste Kamer is begonnen met de voorbereiding van de Verenigde Vergadering waarin koning Willem-Alexander wordt beedigd. Dat heeft ondervoorzitter Putters van de Senaat gezegd. Die vergadering waar koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd staat onder leiding van voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer. Kamerleden zweren of beloven bij die gelegenheid trouw aan de koning. Gisteravond hebben 7,4 miljoen mensen op televisie de toespraak van koningin Beatrix gevolgd waarin ze aankondigde dat ze aftreedt. 7,4 miljoen, dat zijn er 2 miljoen meer dan gewoonlijk maandagavond. De rechtbank in Amsterdam is op dit moment bezig met de uitspraak in het liquidatieproces. De OM heeft tegen zes van de elf verdachten levenslang reis. en het proces heeft vier jaar geduurd. En Philips heeft nu zo goed als alle consumenten elektronica verkocht. Japanse Funai koopt voor 150 miljoen euro de afdeling met audio- en videoproducten zoals cd- en mp3-spelers, dvd-spelers, koptelefoons en andere accessoires. De televisieafdeling van Philips was al verkocht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Morgen bij Lijn 1 uit Den Haag. Waar iedereen het heeft over de timing. De timing die zo perfect was, Henk Krol. Wat ik zo frappant vind, is dat Beatrix haar aftreden aankondigde... het weekend, of de, na, na het weekend, dat Fabiola van ons is heengegaan. Ja, voor de mensen die het niet weten... bedoelen we niet de vorstin van onze zuiderburen. Nee, nee, nee. Maar we bedoelen dat opmerkelijke kunstwerk... die hele bijzondere verschijning in Amsterdam... echt iemand die, eh, nou ja, zolang als ik... Eh, ook in Amsterdam en omgeving rondloop... bij allerlei manifestaties aanwezig was... overal haar gezicht liet zien... ja, helaas... Eh, is ze van ons heen gegaan. Vrijdag is het afscheid van het kunstwerk Fabiola. Ook bekend in de rest van het land. Want het was niet per se een Amsterdamse nee. fenomeen... hoewel hij, want het was een hij, ja. zich overal manifesteerde. Maar hij liep daar op hoge hakken in een soort glam rock-achtige kostuums. Uh, hij, be hij bewoog ook, anders dan die andere <laughs> levende standbeelden op de Dam. En ik denk dat hij er al bij was bij de Kroning in 1980. Ik als ik daaraan ja. denk, daar denk, heb ik het traangas opnieuw in mijn ogen. Ja, ik ook, want dat is natuurlijk heel gek... dat ik er ook toen al bij mocht zijn. Toen nog omdat ik uh, fractievoorlichter van de VVD was. En ik weet dat s ochtends vroeg het Nappels mij opbelde... en zei wat moeten we eigenlijk aantrekken... En dat we de auto moesten parkeren op het grote parkeerterrein bij de Rai. Dat we in bussen werden vervoerd naar de Nieuwe Kerk. En dat onderweg al de eerste steen door de ramen van een bus heen kwam: de bus waarin voor mij Fruile Oeterwaal van Stoetwegen zat. En van de VVD, Fruile Oeterwaal, ja. Nee, die was niet van de VVD. Oh, nee? Nee, die was uh, van wat later het uh, uh, CDA werd. Ja, natuurlijk. En, uh, nee, nee, maar de vreugde... Uh, nee, ik weet ook dat in die kerk... Dat was natuurlijk een heel plechtig moment. En dat ik me daar eigenlijk van wat er gezegd werd... en wat er gedaan werd nauwelijks maar iets herinner. Omdat je voortdurend op de achtergrond buiten... de sirenes van de politiebusjes hoorde dat je het lawaai hoorde van de mensen die buiten stonden te protesteren. En dat toch eigenlijk heel gek was dat zo'n enorm feestelijk moment... toen enorm verstoord werd door de Krakersbeweging. Hou je hart vast voor straks? Nee, ik denk dat we inmiddels in een andere tijd leven. Toen was het nodig dat je op straat protesteerde en dat had ook wel wat. Tegenwoordig hebben we daar Twitter, internet en andere uitingen voor. Die nieuwe generatie is braaf. Is absoluut niet braaf, maar heeft andere middelen en ik denk dat die minstens zo effectief zijn. Het zijn slechte dagen trouwens voor republikeinen, als ik het allemaal zo hoor, sinds gisteravond. Ja, ja. gisteravond Nederland even. blijkt zo koningsgezind als het maar kan. Absoluut, en ik ben heel nieuwsgierig, wat zou een man als Pim Fortuyn op dit moment geroepen hebben? Want hij was toch lid van het Republikeins genootschap. Nou, die komen de komende dagen misschien wel uit hun holen. Uh, we hebben het over zorg voor de ouderen en over de oudere generatie. Ik zou zeggen, oud, wat is oud? Ja, dat denk ik ook. Ik ken er een heleboel van die ouderen en ja. uh, ze worden steeds jonger. Ja, absoluut. Ik denk aan Patsy van Absolutely Fabulous. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Een icoon van uh, jonge rebellie. Nou ja, hoef alleen, maar naar, hoef alleen maar naar Berdrix te kijken. Ik bedoel, was toch ook niet meer jong? Maar oh, wat stond ze midden in de maatschappij. En hoeveel ouderen staan niet midden in de maatschappij? Het stoort mij altijd als je uh, op televisie in, in de journaals iets hoort over ouderen. Dan krijg je altijd zo'n filmpje van mensen die achter een looprekje lopen. Die... Uh, het clichébeeld. Altijd het clichébeeld. Het concept oud is. Het concept oud, zeg ik maar, is oud. En met oud krijgen ze nog wat te stellen in Den Haag. U kunt erover meepraten op 0018, 1121. Tweeten op hashtag Lijn1. En mailen met Lijn1, apenstaartje NTR.nl. van de eeuwige jeugd Forever Young. Ik zei net het uh, telefoonnummer verkeerd. U kunt bellen over de duvel die oud wordt. 0800 1121, 0800 1121, om daarover te praten. Oud is oud, Henk Krol. Ik bedoel... Je zei het net al, het concept oud, het beeld van oud. Er zijn nog wel mensen, klakkemikkig misschien, Egeen. die zijn heel oud. Ja, maar, maar de meeste mensen waar wij het over hebben, zijn mensen die nog volop meedraaien. Dat zijn de mensen die passen op je kinderen, op je kleinkinderen. Die zorgen dat die hele maatschappij draaiend blijft. Die vind je achter de... Of bij de kantines van de diverse sportverenigingen die houden het buurthuis draaiende. Die hebben absoluut nog steeds een enorme waarde voor de maatschappij. En het lijkt wel alsof dat voortdurend niet mag meetellen. We hebben het over andere dingen in deze uitzending van lijn 1. Je bent fractievoorzitter van 50+. Plus. Die is gestegen volgens de peilingen van Maurice de Hond. Ook niet zo jong meer, maar nog steeds een rakker. Naar 9%. Ja, dat zegt in, iets. Ook in de peilingen van één vandaag. Het maakt me een beetje Wat zegt u iets bezorgd. over de jeugd van deze, van deze partij? Nou, het zegt vooral iets over de maatregelen die nu getroffen worden. En ik heb vanochtend maar even een lijstje gemaakt, want ja, je wordt er helemaal, helemaal gek van. Even kort nagaan. Hoor. Ja, helemaal doe, kort. kort. De pensioenen kort. gaan onnodig omhoog. Het AOW-gat, wat maar steeds niet gedicht wordt. Na één jaar vervalt de uitkering nabestaande. De versobering van de vergoedingen in de zorgverzekering. Het eigen risico, wat verhoogd wordt. En er is deze maand al enorme schade door nieuwe belastingmaatregelen... waardoor je met die groep er 70 euro, 80 euro, soms zelfs meer dan 100 euro... op achteruit gaat. Verlaging van de fiscale aftrek, bijzondere ziektekosten. Een verhoging van de drempels bij opnames in verpleeghuizen. Een hogere eigen bijdrage. Al jaren, al jaren worden deze mensen niet meer geïndexeerd. Ja, en dan moeten ze langer zelfstandig blijven wonen... zonder dat ze alle voorzieningen krijgen waar ze tot nu toe recht op hadden. En als je dan alle eh, prijsstijgingen erbij telt... gas, water, elektra, btw-verhoging... Ja, dan kan je niet anders dan vaststellen... dat deze groep verhoudingsgewijs er het meest op is achteruit gegaan. Uh, het is allemaal onder, de, onder één noemer te, te, te, te, te vatten, geld? Nee, was dat maar waar? He? Nou, was dat maar waar? Dat vind ik al heel erg. Ik bedoel, uh, uh, op een geldelijk gebied zijn ze er erg op achteruit gegaan. Maar laat ik zeggen, de waardering in de maatschappij voor deze generatie, en dat, is al, dat, dat gaat al vanaf 45, is echt ongeloofwaardig. Als je in Duitsland gaat kijken, een bedrijf als BMW, <coughs> sorry, die wil juist wat oudere mensen in dienst om de kwaliteit van de producten hoog te houden. Omdat het nog kennis is. Omdat het kennis is, omdat het zorg is... omdat men gewoon eh, met, met passie eh, zijn werk doet. En in Nederland zie je die waardering bijna niet. Is die, eh, is, Neem een slokje water. Is die, juist die, dat accent op die nieuwe generatie... zoals gisteravond uitgesproken door eh, Beatrix... Eh, dan ook niet juist dat versterken, dat gevoel... Dat nou ja, die oudere generatie, eh, wat nou niet vergeten wordt... maar kijk, wat voor onachtzaamt. Wat mij een beetje stooit is dat vanaf het moment... dat 50PLUS in de politiek actief werd... Eh, waren er heel veel journalisten die voortdurend... een tweedeling wilden eh, scheppen tussen jong en oud. Ik heb, Ik weet niet hoeveel discussies moeten doen... met vertegenwoordigers van jongere organisaties. En dan denk ik, wat een onzin om die tegenstelling aan te scherpen, want die is er niet. Alsof het een generatieconflict is. Maar dat is helemaal niet, natuurlijk. Het is vanzelfsprekend dat mensen van mijn generatie... en zelfs mensen die ouder zijn dan ik ben... dat die het beste voor. Zeg maar even, hoe oud ben je ook weer? 62. En, en ik weet zeker dat iedereen van mijn generatie... heeft het goed voor met zijn kinderen en met zijn kleinkinderen. Als je kijkt, kleinkinderen, ook bij hun studie... worden tegenwoordig steeds vaker geholpen door hun grootouders. Er is een enorme band... Mensen van mijn generatie hebben het goed voor... Je met de mensen die na hen komen. Nou, denk ik aan de babyboomers... die is langzamerhand ook uh, aan het pensioen zijn. En die babyboomers hadden altijd een grote mond. Hè? Dat zijn vooral... Uh, daar wordt heel veel uh, uh, bij links gezocht en bij links gestald. Uh, dan denk ik aan die tweet die wij kregen van notabene Willem-Alexander. Henk Krol. Gaat Henk nog een actie starten om de ouderen op de been te krijgen? Een protestmars naar Den Haag van 10 kilometer en alleen rollators dan? Laatste uh, is een dan grapje. Dan maar uh, beeld weer. Ja, ja, ja, wij, Die ja, ja. relatos we hieruit. Nee, maar... Maar ik, ik merk dat steeds meer, ik, ik denk dat dat niet de taak is van de politiek. Dat zou een taak kunnen zijn van, uh, van oudere verenigingen. En je ziet dat daar de roep om, om zichtbaar te worden, om de straat op te gaan, dat die steeds groter wordt. Ik hoorde denk... dit weekend, ja het is een probleem, want ik, ik ken nogal wat van de oudere generatie. Uh, het is een probleem, maar wij kunnen bijvoorbeeld niet staken. Nee, dat is inderdaad de reden waarom het geld zo makkelijk bij ouderen te halen is. Ik bedoel, als het zou gebeuren bij een andere doelgroep... die zou zeggen, jongens, bekijk het, maar we zijn er de afgelopen tijd... al dat, dat iedereen een steentje bij moet dragen aan deze economische crisis... buiten kijf zijn wij ook voorstander van. Maar het kan niet zo zijn dat één groep, notabene de zwakste groep... omdat die de afgelopen tijd al zoveel achteruit is gegaan... dat die de zwaarste lasten zou moeten dragen. En langzaam maar zeker zie je... Die behoefte groeien om inderdaad iets van een manifestatie behoefte, te organiseren. Uh, het is een groeiende woede. Ja. Nou, dat is ook zo. En een enorme uh, ergernis, ook bij die mensen... en dat kan ik me heel goed voorstellen... Uh, zeggen dat ze hier niet voor niets al die jaren... premie en zo hebben betaald. Absoluut. Dus we hebben geen Krol niet over een behoefte. Het nee, is een groeiende Het is een groeiende vrevel. En ik zie het moment komen dat de oudere bonden zich daarvoor gaan inzetten. En met een omroep als Max, die daar natuurlijk ook oog voor heeft... denk ik dat als die oproepen komt... Nou, niet komt, alleen Max, want ze hebben het er zelfs over bij... een omroep als lijn 1. Nou, heel goed. Ja, meneer Bos is aan de telefoon en, ja. en u voelt zich niet oud met 71? Uh, nee, ik voel me prima. Uh, ik ben wie ik ben en ik ben uh, 71 jaar. Uh, maar ik wil niet, uh, dat, worden opgejaagd aan de ene kant... of uh, aan de kant worden getrapt. Dat is het hele punt. Ik ben geen uh, onderdeel van het marktmechanisme waar dat gebeurt... Weet u wel? Dus ik ben gewoon wie ik ben. Ik wil gewoon als ouderen in mijn waarde worden gelaten. En u bent kwaad, meneer Bos? Uh, ik ben, uh, ja, uh, sowieso ben ik uh, al heel gauw kwaad uh, als het om dit soort dingen gaat. Omdat je daar weinig grip op hebt. Uh, als iemand ochtends uh, om half acht of acht uur aan de deur komt... Uh, uh, om je op te jagen omdat er een bepaald aspect is in de markt. wat uh, gedaan moet worden. Ik heb het dan over werk, over reparatiewerkzaamheden, et cetera. Uh, ik wil niet worden opgejaagd aan de ene kant. en niet aan de andere kant aan de kant worden getrapt. Snap je? Nee, ja, heel, heel goed. Ja. Henk Krol, ik, ik dank u dat uw lijn is een beetje slecht. maar uw punt is genomen. Henkrol, reageer hier eens even op. Ik kan me voorstellen, dat er zijn steeds meer mensen die zich aan de kant gezet worden. En dat is nou juist niet nodig. We leven in een land waar nog heel veel mogelijk is... waar we elkaar nodig hebben. En laten we ook zorgen... het, het, het kabinet kwam met die prachtige titel bruggen bouwen. Ik denk dat die bruggen ook gebouwd moeten worden... naar die generatie waar de huidige maatschappij juist welvarend van is geworden. Uh, ik hoop dat trouwens ook de nieuwe generatie zo bejubeld door... Uh, Beatrix belt met 0811 21, 21. Uh, Er is een mail binnengekomen van, met de vraag... wat vindt meneer Krol van het idee om oudere werknemers minder te laten verdienen? Ze zijn nu vaak erg duur voor de werkgever. En dat is mede de oorzaak van de moeizame zoektocht naar werk. Die redenatie, kunt u, kun je jullie volgen? Die kan ik volgen. Eh, ook hiervan zeg ik, je moet niet het verschil maken tussen jong en oud. Als mensen op een gegeven moment, om welke reden dan ook, minder productief worden... dan is het redelijk dat een werkgever daar rekening mee kan houden. Dat geldt voor sommige jongeren, dat geldt voor sommige ouderen... maar dat geldt lang niet voor alle ouderen. En ook belastingtechnisch zou je daar best wat aan kunnen doen. Want stel dat we in belastingmaatregelen ervoor zorgen... dat ouderen voor een werkgever iets minder duur worden... dan... Gaan er veel minder mensen in een uitkering en spaart het uiteindelijk zelfs geld uit. Nu gaat het dus met 50 plus naar de negen zetels. Uh, dat betekent dat jullie uh, een, een, een, een groeiende machtsfactor worden... of een, groei, een groeiend aandeel krijgen hier in Den Haag. Wat merk je als je het hier over praat, over de organisatie wellicht... van die onvrede onder de collega-Kamerleden? Nou, je merkt heel veel. De afgelopen week dus, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Wat doet Henk Krol allemaal in de wandelgangen? Nou ja, laat ik eerst even zeggen dat, dat vorig jaar, weet ik nog in december, bedoel ik niet afgelopen december, maar het jaar daarvoor, waren we echt aan het sappelen op het partijbureau, want we moesten en zouden duizend leden hebben, want anders kwamen we niet voor een aantal subsidies in aanmerking. De afgelopen week, alleen al de afgelopen week, zijn er 1100 leden bijgekomen. We zitten nu tegen de 7000 leden aan. Je merkt dat in het begin keken mensen ons aan van ach... Twee zeteltjes in de Kamer, daar hebben we het over. Maar nu, omdat die peilingen niet per ongeluk een keer op negen zetels uitkomen... maar dat de laatste tijd een hele stabiele factor is... en niet alleen bij de hond, maar ook bij een vandaag... nu zie je toch dat heel veel partijen zoiets hebben van moeten wij niet samen optrekken, moeten wij niet samen iets bedenken... om die enorme inkomensachteruitgang voor ouderen toch te stoppen. En dat is natuurlijk heel fijn dat je merkt... dat mensen langzamer zeker wakker aan het worden zijn. Ja goed, de, de oosten zijn klaarwakker, kan ik je vertellen. Ook gelet op de bellers, we hebben een technisch probleem... maar we uh, hopen we dat het oploos, opgelost wordt. 0800 1121 kan nog steeds. De aanhang is duidelijk, en de groeiende aanhang is duidelijk. Ja. Maar uh, hoe wakker zijn ze in het kabinet? Nog niet. Ik heb deze week een afspraak met Jetta Kleinsma. En ik hoop toch dat ik ook haar duidelijk kan maken... dat er echt iets moet gebeuren. Want wat er de afgelopen weken gebeurde... dat mensen zagen op hun afrekening... dat ze weer minder in, in hun handen kregen. En dat de meeste mensen dachten... oh, dat is die pensioenkorting die is aangekondigd. Nou, ja, nee. was, nou, was het aangekondigd... maar desondanks voelt het nog steeds als een vorm van bedrog. Nee, maar het is nog veel erger. Die pensioenkorting die komt pas in april... Dus er is nu geld weggehaald omdat er een belastingmaatregel is die vereenvoudiging beoogde. Maar voor de werkenden wordt dat gecompenseerd. Voor ouderen niet. Klinkt als een soort georganiseerde misdaad. Nou, daar klinkt het inderdaad. En ik hoor steeds meer mensen, en ik ben dat met ze eens... dat het om diefstal gaat. Vergeet niet dat in het verleden ook al eens een keer... miljarden uit de pensioenfondsen is geroofd. Op een moment dat men ook wist... dat de bevolking op een gegeven moment ouder en ouder ging worden. Dat was zelfs, onder, me onder meneer Lubbers. Precies. Maar zelfs Drees zei al er moet gespaard worden om in de toekomst dit systeem overeind te kunnen houden. D Drees was de uh, vader, Drees, ja. die het, uh, het stelsel heel accuraat heeft opgebouwd... wat nu zo deels wordt afgebroken. Precies. Meneer Krol spreekt de meest beschaafde Nederlandse taal van alle politici, zegt Anton. Maar hij mag en moet wat gedurfder en radicaler optreden in de Kamer. Hij is iets te beschaafd en te zacht, net zoals helaas de heer Romer. Kijk, we hebben in het verleden, we in het verleden jonge, een aantal generatie. politici gehad... waar ik grote bewondering voor had, zoals een Job Cohen. En door de mensen in de omgeving van Job Cohen werd geadviseerd... dat hij een andere rol ging spelen dan die werkelijk in zich had. Ik laat me daar niet toe verleiden. Laat mij nou maar gewoon degene zijn die ik ben. Ik ben zoals ik ben. Ik doe het op mijn manier. Maar ik denk dat mijn boodschap identiek is aan zijn boodschap. Alleen ik zal het altijd doen zoals het mij het beste uit. Liever constructief praten met Jetta Kleinsma deze week. Ik denk dat je daar uiteindelijk het meeste mee bereikt. Meneer Aristakis aan de telefoon, een van ja. de aanhangers van 50 plus. Ja dat klopt. Goedemorgen. Vertel. Nou ik ben lid geworden van 50 plus uh, uh, al een, een tijdje. Hoe jong dus bent u? Dan, uh, nou dat is heel grappig. Op 30 april word ik 60. Ah. Ja. <laughs> Dus ik heb altijd op Koninginnedag uh, gezellig feest kunnen vieren. Uh, dat gaat dus uh, vanaf volgend jaar anders worden. Dat wordt op 27 april gedaan. Twee keer over, over de 50 plus partij. Uh, ik, ben, ik, ik ben lid geworden van de 50 plus partij, omdat ik uh, van met bijna 60 jaar nog steeds werkzaam ben. Sterker nog, uh, ik, ik begin gewoon uh, uh, nieuwe, nieuwe bedrijven zeg maar. Ik ben een zelfstandig ondernemer, ik ben muzikus en componist. En ik heb een evenementbureau en ik heb een eigen kledinglijn. Dat wil dus zeggen dat, uh, en ik ben het helemaal mee eens met uh, meneer Krol, uh, uh, uh, je, je, het, het stopt niet bij, uh, bij 60 jaar of 55 jaar uh, jouw werkzame leven. Dus je kunt rustig doorgaan. En daarbij komt nog dat wij als wat ouderen, om het maar even zo te zeggen, natuurlijk een, een rugzak vol met ervaring hebben. Levenservaring, werkervaring. Ervaring in de maatschappij, ervaring, ervaring met omgaan met mensen. Maar Aristakis, nou, ja? eh, ik ik eh, als muzikus heb je ook veel te maken met eh, die andere man die hem maar niet ophoudt. Jacques Herpe, hè, geloof ik. <laughs> nou, maar waarom, waarom zou die ophouden? Nee, die moet ook niet meer ophouden. Dat is een van de mensen die eh, juist die oudere generatie nog zoveel plezier geeft. Maar ja, ja. Jullie, in jullie sector eh, zijn jullie ook nooit zo erg bezig geweest met pensioenen, hè? Dus jullie... Nee. Nee, nooit. Als iemand vroeg aan mij: wanneer stop je met werken', zeg ik: 'Als ik in de kist lig'. Ja. Yeah. Dus ik stop gewoon nooit, omdat ik er a plezier in heb en b ik wilde nuttig maken voor de maatschappij en dat doe ik dus ook. En uh, ik ben het, wat dat betreft, helemaal eens met Henk Krol dat, uh, dat bedrijven gewoon ook uh, uh, nuttig uh, oude mensen in dienst zouden uh, kunnen nemen en houden. Om, ja, om hun ervaring uh, gewoon uh, uh, ja, te, te delen benieuwd. met de jongeren. Te ja. delen met de jongeren. Dit klinkt heel erg opgewekt in uh, deze <laughs> moeizame situatie. Aristakers, ah, dankjewel. Want we moeten nog een beller uh, zo aan het eind van de uitzending. Frans. Ja, Frans Rotterdam, goeiedag. Even iets ouder. Ja, kijk, ouder hè? Ik ben 74 jaar en ik loop twee keer in de week loop ik van Kijkduin naar nou, Hoek van Holland. Dat is 15 kilometer door Mulzand. En dat heb ik een paar keer <laughs> mensen van in de 50, kort in de 50, voor uitgenodigd. Probeer het eens, die moest op de helft terug. En ik, en ik kom fluitend geloof ik, dan kom ik aan de Pianoe Volland aan. Maar dat is in Nederland bijna, ik vind het bijna abnormaal worden, want ik, gisteren ik, ik van het filmfestival, ik er tegenover de Schouwburg, staat er een foto van de grote regisseur Bella Lucie, 72 jaar, en onder de bejaarde regisseur Bella Luzzi, dan denk ik, wat is het toch een raar volk. <laughs> en ik, ik, ik, ik heb altijd mijn, mijn bedenking over, weet je wel, we zijn allemaal oud, maar als je 80 bent mogen ze wel jij zeggen. Maar ja, zeg, doe dan ook dan, als je dat zo vindt, zeg dan ook tegen mensen van boven de 50, boven de 40, u, weet je wel? Nou, Frans, maar even, om, je, om je even onbeleefd te onderbreken, Frans, uh, jij ja. hebt ook dus uh, lak aan oud, maar ben je ook kwaad? Nou, kwaad niet. Kijk, Over de situatie je, met de pensioenen, de zorg. Ja, kijk, nou, ik, kijk, ik ben niet zo, ik heb, al, ik heb AOW en ik wil met mijn vriendin samen, dat lossen we samen wel op. Ik ben niet zo van het geld. Ik ben meer van het goede leven en die kwaliteiten die heb ik gelukkig. Want als je een goed leven hebt, dat zit in je hoofd. Dat, dat, dat heb je of dat heb je niet. Maar ik word een beetje, ja, ik word wel een beetje naar van al dat soort dingen over oud enzovoort. Ik ben 74 jaar, hè? En dan zeggen mensen heel altijd, als dat te, te sprake komt, bent u 74, ik had u hooguit 60 gegeven. Ja, dan denk ik ook, ja, dat is wel leuk, maar ik ben het wel. Maar tegelijkertijd voel ik ook niet dat ik die, dat 74 jaar ben, terwijl ik vrienden heb van 60 en 58, die hebben het niet gehaald. Ik bedoel, ja, ik bedoel, je bent oud, dat is een kwaliteit die je meekrijgt, maar ook hoe je leeft. En, uh, ja, en als jij normaal gezond leeft met, met al je dingen die, waar, je, waar je plezier en interesse voor hebt, dan merk je dat... ...oud zijn zoals die mensen daarop reageren. Dat merk je helemaal niet. Frans, dankjewel. Je bent een typisch voorbeeld van Forever Young. Ik heb een mail ook van Erik Boshuizen die zegt... ...ouderen willen actie, dat blijkt uit opiniecijfers... ...maar ouderen worden in de gemeenten ook gepakt. Daarom moet geluid 50PLUS ook in de gemeenteraden. Dat kan door de combinatie van 50PLUS met lokale partijen. Henk Krol, alweer zo'n uh, uh, opzetje, een uh, hint om het protest te organiseren. Ja, nou we gaan inderdaad zelf want daar zijn we nog een te jonge partij voor, niet meedoen met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar we gaan wel heel bewust contact zoeken met allerlei lokale partijen die zich ook voor ouderen inzetten. En zo kunnen we onze stem dus toch in al die gemeenten laten horen middels de bestaande partijen die er al zijn. En omdat ook over onze pensioenen in Europa gesproken gaat worden, Europa. gaan we wel meedoen met Europa. Nou ja, goed, het kan beter later dan nooit. En uh, die ouderen zijn nog jong genoeg om het allemaal nog mee te maken. Precies. Aanstaande uh, vrijdag, Henk Krol... Ha, ha, moet je toch voor ha, de rechter ha, ha, ha. vanwege dat hekken... computervredebreuk ja. schaf uit. Ja, ja. Ja, er kwam een lid bij mij en die zei... snap je wel dat uh, meer dan duizenden gegevens van patiënten... gewoon op straat liggen? En toen heb ik tegen hem gezegd... nou, dat kan niet waar zijn. Laat maar eens zien. Ik heb gezien... Terwijl hij aan het toetsenbord zat dat inderdaad al die gegevens zichtbaar waren. Ik heb daar meteen werk van gemaakt. En niet diagnostiek voor u die slordig was met zijn gegevens wordt aangepakt. Maar ik word aangepakt. Nou, We zullen het zien. Vrijdag moet ik verschijnen voor de meervoudige Kamer. Ik vind dat toch heel Vrij spannend. Vrij zeldzame Tweede Kamerlid. Uh, het komt bijna nooit uh, voor. Na, na Wilders Krol. Ja, nee, het voelt heel erg. En geen moskou aan je zijde? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat ik mijn eigen verhaal kan vertellen... en dan moet het maar aan de rechter overgelaten worden wat hij ervan vindt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat worden dan toch twee spannende weken... want je weet nooit wat die uitspraak zal zijn. En ik denk, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb geprobeerd een misstand aan de daglicht te brengen... en ik heb geprobeerd de gegevens van die patiënten beter te laten beschermen. Dat is inmiddels gebeurd... En het hele gekke is, de rekening daarvoor... wil men ook nog eens een keer naar mij doorschuiven. Ik snap het echt niet. Nou ja, ik neem aan dat uh, de populariteit hierdoor niet afneemt. Nee, maar je moet er toch niet aan denken... dat je straks een veroordeling aan je broek krijgt. Ik zou dat echt uh, afschuwelijk vinden. Is dit uh, proces toch van geringere waarde... dan de strijd voor uh, de jongere ouderen, zou ik maar zeggen? Of oh, ouderen, absoluut. Jongeren? Maar het is wel een hobbel die je even moet nemen... En wat zal ik blij zijn als het achter de rug is? Want dan kan ik weer, maar ik blijf ook nu met volle vaart vooruit om die belangen te verdedigen. Deze uitzending heeft wel, heeft wel, wel uh, laten. Uit uh, deze uitzending blijkt wel hoe groot het behoefte is. Ja. En hoe groot de emotie is. En die groeit met de dag. Want ook het meldpunt wat we hebben ingericht. Hè, uh, het meldpunt Koopkracht. We hebben inmiddels. Nou, ik durf het niet meer te zeggen. Maar ik geloof dat we tegen de 20.000 meldingen aan zitten. Die komen niet zomaar binnen. Dus het is duidelijk dat er een enorme behoefte is dat mensen boos zijn. Niet alleen over hun centen, maar vooral ook over de manier waarop er over ouderen in deze samenleving wordt gesproken. Ze zijn door deze uitzending ook weer een stuk jonger geworden. Dit was Lijn 1 uit Den Haag. Henk Krol, dankjewel. En blijf jong! <lacht> Ik heb nu wel een beetje blosjes moeten <laughs> ja. Het is goed dat het radio is. Ja. Ja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 Maar luisteren, dat doet er iedereen? Oh ja. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond in Altijd Wat. ASML-topman Meurice strijkt miljoenen op en wordt daardoor gezien als graaier. Maar klopt dat wel? Het Vondelingenluik komt terug in Nederland. Uiterst omstreden, de officiële instanties zijn tegen... maar de initiatiefneemster gaat door. er dus. Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.